To this. War, ik maak er van dit long ago Het staat voor ons wel vast Als hij het zingt dan klinkt het zo It's only from Doon, of the Rolling Stones at Roll Rolling for two Rolling Stones and sing it again. Darling, to know all the things. on my side. Yes, you did. Darling, I see. Did you want to see, baby? Yeah, you want be free? Side. When I Keep kiss you goodnight, but you, you come, come right running back, back. tell it baby, but you, you come, come right running back. back, I said it now, you, you come right back to me, Yeah, it is, I'm so sick mommy. Ik dacht geen paardenvoetjes, trippel, trappel door het tal. Zingen de salveren zoetjes, weet je hoe het klinken zal? Hoe oh, goede kost!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 Rabah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 Kom je mee Dat ik zo vermin, niet zo van dat geven, Maar van houden, de moet maar in. Ik wil de hartheid vragen om met me mee te gaan. En toen ik haar alleen zag, vroeg ik aan haar tot dan.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 Eens niet meer blij, Lady Lady Lorelay. Schenken. En natuurlijk ook een gladdering. Hij ging u mee met de smok om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Lorraine aan de telefoon aan man om toen zijn boos maar banen.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 Zuidse blote hoofd, de die in bloe. Oh oh, koppie koppie, wat een koppie heeft die na Oh oh, koppie koppie, wat een koppie heeft die na Nu is die 21 jaar een hele knappe nul. En wat die in zijn koppie heeft is ook geen flauwe kul Toen die meis af zei die, die meid, we worden wel een paar een stuk probleem als jij steek het dan papa. Yo!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 Ik heb aan jou, mijn hart verband. Ik zie graag clip, ik zie graag Elvis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 De raketten en de haal, nog niet uit Maar ik ben 17 jaar, daarvoor in het jong, ik ben 17 jaar Ik hou van een song, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht Ik ben 17 jaar, ik dweet wat dood ik ben 17 jaar Ik hou van wat joh, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht Je leeft in de kranten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 Door. een grote liefde, die was ons toegewezen. Voor mij en jou twee houden ringen, was het toekomstbeeld. Maar Is spell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 als fatsoenlijk mens aan moet ik wil je voor geen ander ruilen Op ik zo bepijn je hart. al zijn je haren niet gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend oh. toch zou ik jou niet willen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 Hij sloeg je paard en beide ogen blauw. Toch kan slechts maar hij ons omdat dat ik zo ver van je had. Ach, wat een tijd was dat hij onvergetelijk.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 Toch kan slechts maar mij voort omdat ik zoveel van je houd. I'm